Goedemiddag mevrouw, sorry dat ik u stoor, maar ik moet u iets vertellen. Maar ik doe wat hoe dan ook Ik zit momenteel een beetje met mezelf in de knoop Goedemiddag mevrouw, vrouw, sorry dat ik je stoor Maar ik moet u niets vertellen, het duurt maar even hoor, Terug het bijna niet te zeggen, maar ik doe wat hoe dan ook Ik zit momenteel een beetje met mezelf in de knoop Ik weet nog goed hoe het vroeger altijd ging op het thuisgrond Ik stond niet te springen, dat ik na school naar huis kon Mijn vader werd op straat gezet zonder pardon En ondertussen vroeg nooit iemand, jou wat ik ervan vond Mijn ma was zwaar in het drank en had dus echt een probleem Mijn pa sfeerde rond op straat, ik kon echt net Concentreren kon ik kaas niet leren, ging dus niet nee En haalde daarom altijd standen voor mijn proefwerk in één Ik was een doodnormaal kind, alleen met extra bagage Zat een beetje in de knoop, in een moeilijke fase Met een pen en papier, zo versleed ik de dag Omdat ik niemand kende om erover te praten. Stond de ratten alleen voor, ik had echt niemand man En daarom hoop ik dat je iemand vindt die zorgen voor je kan Speel het spel niet als mij, want je moet het toch oplossen Tegenwoordig zijn de deuren waar je zomaar aan kan kloppen Goedemiddag mevrouw, sorry dat ik je stoor maar ik moet u iets vertellen, het duurt maar even hoor. Wij zijn een van de velen, dus ik schaam me nergens voor. Wil echt iets met u delen en dan kunt u weer door. Mijn gevoel zegt me dat het thuis niet zo lekker loopt. In de laatste tijd hebben we soms wel zorg aan mijn hoofd. Durf het bijna niet te zeggen, maar ik doe het hoe dan ook. Ik zit momenteel een beetje met mezelf in de knoop. Dus zo op de tijd, onder stress te onvluchten, ging ik naar mijn zus toe, om mijn hart te kunnen luchten. Mijn zus was als mijn moeder die ik nooit heb gehad. Ze las me van voor, tot diep in de nacht, maar tegenwoordig. Vorig zijn de nachten dat ik dwaal door een woonwijk En met gevouwen handen naar de hemel omhoog kijk En van die dagen dat ik mij toch afvraag Hoe alles zou zijn gelopen als ik het anders had gedaan Wat ik eigenlijk wil duidelijk maken met dit verhaal Is het tijdige kennen van het ene signaal En dat we in kunnen grijpen als het misdreigt te gaan Want de tijd vliegt voorbij en straks is het te laat Maar net als jij kom ook ik uit een gebroken gezin Ze stond ik als klein kind overal middenin Het is heel normaal als jij een schouder zoekt En kan een pleeg houden. Zijn waar jij je veilig voelt Goedemiddag mevrouw, sorry dat ik je stoor Maar ik moet u iets vertellen, het duurt maar even hoor Durf het bijna niet te zeggen, maar ik doe het hoe dan ook Ik zit momenteel een beetje met mezelf in de knoop. In de kno.